1 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De eerste Marokkaans-Nederlandse burgemeester van Nederland... heeft bij Koninklijk Besluit een tweede termijn gekregen. Hij blijft in functie tot begin 2021. Minister Bussemaker gaat met de werkgevers praten over het kleine aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Gisteren bleek uit nieuwe cijfers dat vrouwen nog steeds mondjesmaat aan de top komen. Bussemaker zei vanochtend dat we door alle landen om ons heen worden ingehaald en dat er meer moet gebeuren. Mogelijk scherp ze de wettelijke regels aan. Zeker duizend buitenlandse artsen en verpleegkundigen moeten zo snel mogelijk aan de slag in West-Afrika om de ebola-epidemie te bestrijden. Die oproep doet de Wereldgezondheidsorganisatie. In Sierra Leone, Liberia en Guinea is volgens de WHO een gebrek aan alles. In de drie landen zijn bijna 4800 mensen besmet met het virus. De helft van hen is al overleden. Nederland is klaar om de twee artsen op te vangen die mogelijk besmet zijn met ebola. Dat zegt minister Schippers van Volksgezondheid. Ze reageert op het nieuws dat twee Nederlandse tropenartsen misschien besmet zijn. Ze hebben geen symptomen van ebola, maar zijn wel in contact geweest met patiënten die later overleden. Thaise media melden dat in Bangkok een Nederlander van 52 in een ziekenhuis in quarantaine is geplaatst. Omdat gevreesd wordt dat hij ebola heeft. De zakenman kwam uit Nigeria. Duitsland heeft terreurbeweging Islamitische Staat verboden. Activiteiten die te maken hebben met de organisatie zijn nu strafbaar. Onder meer het tonen van de zwarte IS-vlag, het dragen van IS-symbolen bij demonstraties en het voeren van propaganda op sociale media is niet meer toegestaan. De Duitse inlichtingendiensten schatten dat in Syrië en Irak enkele honderden Duitsers actief zijn als strijders voor IS. Het weer geregeld zonder in de kustprovincies meer bewolking. Het is 19 tot 21 graden en het blijft droog. In het weekend maximaal 22 graden. Dit was het en... DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amsterdam Amersfoort voor Hoevelaken 4 kilometer. A28 Amersfoort Utrecht bij Rijnzweert 2 kilometer. Er staat een auto stil op de rechte rijstrook. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Mensen! Ik voel me zo sterk, hè. Ik voel mij zo ontzettend sterk. En dan te denken, hè? Dat er ooit een leraar was. Hm, de middelbare school. Die tegen mij zei: Hans, met jou loopt het nog een slecht af. Voetboel! <lacht> En het grappige is dat hij nou eets heeft en ik sta hier. Má <lacht> dus, bij jou, dus, bij jou lopen slecht af. Het heet Within, Without You. Ja, er zijn net, net een paar mensen die zaten natuurlijk al op het puntje van hun stoel. Ja, dat komt zo. We gaan eerst even, even iets anders doen. Ja. Ja, dat komt zo. We gaan die conference nog wel even uitzenden hoor, want uh, er ging iets mis. En uh, dat zit een beetje in mijn laptop, denk ik. Maar we uh, gaan het even uitzoeken. Maar we gaan hem straks wel helemaal uh, draaien. Maar ik heb eerst iets anders, uh, Charles. Ja. Want wat jij natuurlijk niet weet... Dat weet jij niet. Dan moet ik dat dan weten? Nee, dat weet jij ja. niet. Ik weet het allemaal niet. Nee, jij weet het niet. Jij nee. weet dat niet. Ik weet nee. van niks. Jij weet van niks, hè? Ja. Nee, jij weet van niks. Jij weet niet dat wij een wereldberoemde actrice in de studio hebben. Is dat, weet dat niet. zo? Ja. En zit ik daar vlakbij? Daar zit je vlak naast ze. het zweet breekt me uit. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want dat is een hele beroemde vrouw. Wordt dat? Die gaat namelijk binnenkort gaat ze gewoon... Uh, uh, Samen spelen met uh, Willeke Albert. Wat voor story? Ja, dat is je niet, hè? Met de Willeke Alberti. Met Al de Willeke Alberti, ja. Ja. En haar naam is Dolly Tempirik, dames en heren. Hè? En we gaan even met deze nou, ik binnenkort beroemde vrouw gaan we even praten. Wat Dan even mijn vest uittrekken, hoor. Je ja. <laughs> krijgt het er warm van, hè? <laughs> Wat voor dory? Je krijgt het er warm van. Zeg Dolly. Zeg Ruud. V vertel eens. Wat ah, bedoel, ga jij, gaat, jij gaat iets leuks doen. En dat willen we toch even aan Zandvoort laten weten. Want die weten dat niet. Dus ja, je zal het wel aan de hele familie verteld hebben natuurlijk. Dat is een grote familie. Maar we willen, we willen, we willen het toch even weten. Wat ga jij doen Dolly? Wat Ja, j -j jij jij, jij zit het verschrikkelijk te overdrijven. Wat ga maar jij toen... doen Dolly? Ik, ik, ik ga uh, binnenkort... Ja... Uh, de, de Jantjes die gaan weer een tournee maken door heel Nederland. Die leuke Amsterdamse musical. En ja. uh, ik mag één keer meespelen. Eén keer maar? Ja, één keer maar. Misschien wel wat meer hoor, in ja, de regio. Ik denk maar... het wel. Als je één keer gezien hebt, dan krijg je dan het <laughs> rol. <trof. laughs> het, het is bespreekbaar, laten we het zo zeggen. Ja. Maar in ieder geval is het één keer zeker dat ik mee ga doen. Laat ik het zo zeggen. Ja, maar dan moet je er sowieso niet met een Jantje van Leiden vanaf maken. leuk. <laughs> En meneer Duif, het is een diepte-interview, hè? Ja. <laughs> We praten hier met een, met een binnenkort een BN'er. <laughs> en, en dat is er natuurlijk al, want, want onze Dolly, dames en heren, die ooit bij CFM bij dit programma begonnen is. Ja, ja echt wel. Die ja, is ja, ooit ja, ja. bij dit programma begonnen. Die is ook al beroemd van Radio 5. Oh ja, ja, was, oh ja, ook al. En ja. nu en, en, en nou gaat ze ook nog de hoofdrol de, de, bijna de hoofdrol, na bijna de hoofdrol. Uh, de, de, het is de, niet de hoofdrol, maar het is de voetrol. Nou, die is helemaal niet volledig wat jij vertelt, Ruud. Want we kennen daar ook al van Louis Armstrong al lang. Ja, ja, ook al heel lang. Dat is <laughs> ja, dus heel lang alleen. Hé, maar je een gaat. Die voorspellende je... geest, die loer je al Ja, ook. Jij gaat ja. dus in, in de stad Gaaburg in Harlem, neem ik aan? Ja, 3 ja, ja. En... Uh, oktober. En dan uh, mag ik een Ik ben geselecteerd. En uh, er waren heel veel aan, uh, uh, inschrijvingen, heb ik gehoord. Of, of hoe noem je dat? Aanmeldingen. Ja. Ja. Juiste woord. En uh, er zijn er heel veel binnengekomen. Maar ja, ze hebben voor mij gekozen. Ik ben geselecteerd. Wat leuk. Ja, en het ach, weet je, ik bedoel, het is geen... geen maar uh, jij lijkt ook een beetje op een BN'er. Dat is het gewoon. Ja, daar dat zal gewoon. ze bekend voor zijn gekomen. Oh. Dat ze dachten <laughs> van, wacht, die, die kop, die ken ik ergens van. Dat, dat, dat, dat is het wel, volgens mij. Ja. ja, misschien heb ik dat mee. Ja. Nee, maar goed, ik, ik vind het gewoon een hele grote eer om, uh, om überhaupt een keer tussen die mensen op het podium te mogen staan. Nou, en en, en Willeke is ik een heb schat, het, schat van de mensen. Ja, nou, en van ik een ook, vrouw. dus dat wordt een moord. Nu dat wordt een twee vrouw, twee. Ja, dat wordt fantastisch. Ja. Dat <laughs> wordt. <laughs> maar jij, jij uh, vertelde me van de. Angela, week. wil jij even een raam Nolly, <laughs> <laughs> ja. Jij vertelde me van de week, ja. jullie hebben überhaupt iets met de Jantjes van de familie ja, Uit. Hè? Want, ja, van de familie Uit. Ik kom uit van twee kanten, uit een Amsterdam. Amsterdamse, uh, Amsterdamse familie. En uh, als kind zijnde hadden we al de LP thuis liggen... van, van het Nooit Theater, van de ja. Jantjes. Mm -hmm. Dus ja, dat werd regelmatig opgezet. En dat zongen we ook met z'n allen. Ja. En die, dat is eigenlijk altijd in de familie zo gebleven. Want ook mijn kinderen, behalve mijn zoon... Dan, maar zoals mijn dochter en mijn jongste dochter ook... ik zal het sterker vertellen... die, die, die hebben dat zo met de paplepel ingegoten gekregen, die Jantjes dat mijn jongste dochter, die, die heel goed kan acteren... en, en dat, dat, dat, daar zullen we ook wel wat meer van gaan horen in de toekomst, denk ik... maar die heeft uh, één doel en zij wil gewoon over een paar jaar uh, Jan spelen. Ja. Zij wil gewoon de vriendin zijn van de schelen. Ja. En die kent ook al die liedjes uit nou, de Dan ga, ik, dan ga ik, ja. Ja, ik, al, dus ik de rol van die schelers oh, spelen. Ja, schel ben ik al. Maar Dolly, ken jij je kinderen nou allemaal wel nog uit elkaar? Dat je niet tegen iedereen zegt, hé hey, Jantje... Ja. Net als André van Duy, die zijn zoon al, twaalf zoons Bob heeft genoemd. Ja. He? En dan moeten ze komen eten, dan roept hij Bob. Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob. Ja. ja, maar die dochter, die dochter ja. die heb ik dan van de week toevallig even horen zingen. Ja. ja. Uh, want ik was even bij je vader thuis natuurlijk. Ja, hoor. ja. En dan uh, heb ik je dochter even horen zingen, ja. die Lea. Maar uh, dat is een, een, een nachtegaalstemmetje hoor. Ja, en ze wilde en weet, er niks mee doen, want ze wil actrice worden. En weet je wat ze zong zelf? Ze zong Eet hey, Deze Week. Ja, Echt van de Beatles. Ja, ja, en daar ja. had ze nog geen acht minuten voor nodig. Nee. <laughs> maar uh, dol, uh, ik vind het ja. hartstikke leuk. En ik kan ja. helaas niet komen kijken, want ik heb, zelf, ik heb zelf een optreden op die dag. Ja. Uh, toevallig ook met een theatergroep, maar goed, dat maakt ja. allemaal niet uit. <laughs> um, maar uh, ik wens je natuurlijk, we wensen je natuurlijk heel veel succes. Ja, 3 oktober gaat dat gebeuren oktober. in de stad Schouwburg. Dus eh, helemaal he leuk. In Haarlem toch, <laughs> ja, Haarlem. In Haarlem, stad Haarlem. Schouwburg in Haarlem. Spannend, ja, ja. ja. Zijn er nog kaarten? Er zijn kaarten, want een neef van mij heeft gisterenavond... Uh, twee plaatsen gekocht op okay. de eerste rij. Nou, hier is je vriendin. <laughs> nou, dank je wel. Toen ik op reis ging, zei ik, nou dag Amsterdam Ik vind je aardig, maar nu eventjes geen grachten geen ei-project, geen tanteleen, geen broodje ham. Ik hoef nergens per se op Lijn 1 te wachten. En ik hoef lekker niet te lachen om die ene conducteur. Die zo beroemd is om zijn geinen, om zijn lollige humeur. Ik hoef voorlopig niet te lezen wat de krant er weer van zei. En voor het Holland Festival hoef ik dit jaar niet in de rij. Maar toen het puntje bij het paaltje kwam, had ik doodgewoon heimwee naar Amsterdam. Ik heb zo vaak aan Amsterdam gedacht. Ik heb zo vaak gedacht, hoe zou het er nou zijn? In een verbeelding liep ik langs de gracht. En in gedachten zat ik even in de zon op Leidseplein. Ik heb zo vaak aan Amsterdam gedacht. Aan de terrasjes, aan de duiven op de dam. En dacht ik aan de Kalverstraat. Dan kreeg ik het opeens te kwaad. Ik heb zo vaak gedacht, geef mij maar Amsterdam. Neem nou eens die mensen die ze horen bij die sleur: Zoals de melkboer, de slager en de bakker. Je kent ze nauwelijks, ook al staan ze aan je deur. Maar toen ik weg was, werd ik s'nachts soms plotseling wakker. Dan dacht ik, hé, hey, hoe zou het met die juffrouw uit die nachtzaak zijn? Staat er nog datzelfde bloemenvrouwtje op het Rembrandplein? Ik lag te dromen van mijn tandarts zonder de geringste grief. Ik had de asman en de wasman en de gasman in innig lief. Geen halve maand nadat ik afscheid nam, had ik doodgewoon heimwee.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 Ja, speciaal voor Dolly. Dus ik heb zo vaak aan Amsterdam gedacht. En dat was Willeke Alberti. Dank uh, je wel. Sharon en ik hebben een leuke herinnering aan Willeke Alberti. Weet je dat nog, Sharon? Uh, we hebben meerdere leuke herinneringen aan Willeke Alberti. Ja, wij hebben onder andere door Willeke Alberti hebben wij een keer op het op de visfeest van Ajax gespeeld. Ja. Dat was leuk. Maar dat was heel leuk. Want wij, wij speelden toen, Sharon en ik speelden samen toen bij, uh, bij een feest in de Jaap Edehal. Bij het, het restaurant van Jaak Zwart. Ja. Ja, weet je dat nog? Ja, dat weet je wel. En toen hadden wij daar samen, toen was net koningin Juliana afgetreden. Niet overleden, maar dat was net afgetreden. En toen had Willy Albert, die had natuurlijk die hits met de Juliana. En dat zat ik dus daar zo te doen. En Charles deed toen Prins Bernard. Oh ja, ja. Ja, dat weet ik nog nooit gewoon. Ja, ja, ja. Ja <laughs> dan zei dan je nee, we, Alberti bedankt Oh, oh, ja, al, oh ja dat, dat was, was het weet je het nog je Alberti bedankt ja. Allo mooie woorden ja. Ja, zo, zo ging dat Maar toen komt er op een gegeven moment In de pauze komt er een vrouwtje naar me toe Die kwam bij mij ongeveer tot mijn navel ja. en, en Zo'n zo klein vrouwtje En die zei toen tegen mij Van meneer ik heb nog nooit zo'n goede imitatie van mijn vader gehoord. Ik zei, is dat zo? Ja, zei ze Dus oh, u bent Willeke? Ja. Nou, en zo was daar toen met die, met die zeur. Euh, zeuren. Lesbie. Ja. Ja. Die stond constant ook te zeuren. Ja. Maar euh, daar was ze mee. En, en ja, toen kregen wij later een uitnodiging... om dus op het visfeest van Ajax te spelen. En er was Kruif bij en Piet Schrijvers... en al die beroemdheden die waren daarbij. Dus dat was ons, onze herinnering aan, aan Willeke Alberti. Ja. Toch? Helemaal, ja. Hé, hey, er, er ging straks iets fout met die conferentie van Hans Steven, maar die is te leuk dat we die, uh, u willen onthouden, dus je komt hier nog een keer. Ik voel me zo sterk, hè. Ik voel mij zo ontzettend sterk. En dan te denken, hè, dat er ooit een leraar was... de hm? middelbare school... die tegen mij zei... Hans, met jou loopt het nog een slecht af. Vobbel! <lacht> En het grappige is dat hij nou aids heeft en ik sta hier. Bij jou loop ik slecht af. Moet je horen wie het zegt. Uh, uh, uh, uh. Dus ik dacht laatst van, uh, kom, ik bel hem eens op. Van Dijk heet hij niet. Had ik hem aan de telefoon? Hallo, met, met Van Dijk. Ik zeg, kan je wel praten? Ik versta er geen zak van. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Ik zeg uh, dat zie je met Hans TW. Oh ja, ik herinner me jou nog. Het gaat goed met je. Je hebt succes, hè? Ik zeg ja, ik heb uh, succes van Dijk. Maar kom op, waar gaat het om in het leven? Gezondheid is toch het belangrijkste, of niet? <lacht> Zeg, Van Dijk, maar waarom heb jij toen tegen mij gezegd dat het slecht met mij zou aflopen? Hans, dat heb ik nooit... Dat heb jij wel gezegd, Van Dijk. Hans, dat heb... Dat heb jij wel gezegd, Van Dijk. Als... Kom op, Van Dijk. Ik denk dat mijn geheugen op dit moment wel even wat beter is dan dat van jou. Toch? Hans, ik weet het niet meer. Maar Hans, ik ben zo alleen. Iedereen heeft me in de steek gelaten en mijn vrienden zie ik niet meer. Mijn ouders schamen zich voor me Soms vond ik me zo slecht als dat ik denk, misschien is het beter als... Oh, wacht even, Van Dijk, ik ben geen maatschappelijk werk? hè. Ciao! Bom, kopgang. <tie> nou, en dan, kijk, sommige dingen die vergeet ik niet, hè. Ik bedoel, uh, dat, dat, dat, dat vergeet ik niet. Maar, ik bedoel, uh, ja, ik weet niet eens zeker of, uh, ja, of Van Dijk dat nou gezegd had, maar iemand gewoon had dat gezegd. En... <tie> ik was slecht, jongen, op die middelbare school. Verschrikkelijk. Ik was heel slecht. Ik kan geen dingen onthouden... Die mij niet interesseren, die willen mijn hoofd niet in. Dat gaat niet, ik weet niet wat het is. Terwijl als ik iets mooi vind, spannend, boeiend, jongen, dan zuig ik het op als een spons. Echt waar, is geen enkel probleem. Een saxofoon solo van Charlie Parker, geen probleem, let op. Dat was Silver Lining En dat was wederom die First Aid Kit. En dit is het singeltje wat op dit moment uh, van de uit is. Goed, uh, we gaan even uh, Dancing in the Street, wat had je voor leuks, Angela trouwens? Nou, uh, <coughs> we hadden uh, op uh, de site van uh, CFM en de felicitaties van Toet Spaans. Oh. En het volgende berichtje, Ruud Janssen, uh, Angels de Koning, Dolly en Charles van Harte met de tweejarig bestaan. Ik geniet elke keer mee in de taxi. Extra veel plezier vandaag, liefst van Toet. Ja, ja. Nou, wat leuk. Nou. Wat... Ah. Dankjewel Toet. Dankjewel Toet. je wel. namens en, uh, Spruis, Het volgende ja. plaatje draag wij jou op, Dancing in the Streets. Voor Toet. Ja, ja. Reeves en de Bella's. Goed, dus hebben we hem aan de telefoon, hè? Joop van S. junior, dames en heren. Onze razende reporter. Eh, hoe gaat het, Joop? Ben je daar? Ja, ja, ja, ja. ja. Oh. Ik zit heel graag te wachten tot ik aan de beurt ben. Ah, je bent aan de beurt. Ja. ja. Goedemiddag, Joop. Goedemiddag, Goedemiddag Joop. Goedemiddag, mevrouw en heren. Goedemiddag. Goedemiddag, Joop. Leuk te weer hebben jullie uh, kunnen spreken. Uh, uh, eigenlijk had ik uh, op de timer uh, moeten zijn. Ja. Maar door omstandigheden kan ik hier thuis niet weg. Vandaar dat ik nu gewoon lekker uh, aan mijn werktafel zit... en uh, jullie het een en kan vertellen... wat er zoal gaat gebeuren van het weekend. Uh, uh -huh. uh, ik hoorde dus, ze... Parlement op, hoef ik het niet over te hebben. Dat begrijp ik. Maar <laughs> we gaan wel... vanavond, om vijf uur... Middag na, na, middag, om vijf uur gaan we naar Talassa. Ja, ja, ja. Want in Talassa, daar treedt... Uh, treed, uh, uh, uh, uh, uh, hoe heet ze nou ook alweer op? Uh, een zangeres? Uh, <laughs> ja. Een jazzzangeres? Hij mag tot Cambridge. GSAC, eh, dat is normaal gesproken in eh, het, het kleine cafeetje achterin. Maar dat hebben ze op dit moment in gebruik voor, eh, met, met de hele grote tent er aan vast voor de eh, KLM Open. Dus daar kan niet opgetreden worden. Maar dat betekent dat er eh, opgetreden gaat worden in de grote eh, eh, strandpaviljoen. Dus volle plaats voor iedereen. Het begint vanmiddag om vijf uur. De toegang is uiteraard gratis. En zij eh, ja, is uit Suriname afkomstig. En uh, ze heeft uh, ja, een prachtige mooie stem, uh, ballads, uh, standards, uh, ze zingt het allemaal, uh, blues, maakt niet uit, ze doet het allemaal, uh, ze, ze heeft, ja, dat staat hier zo heel mooi, prachtig doorreefd stemgeluid. Ah, nou. Net als jij. Kerel. <laughs> ja, dat weet je toch, hè? dat weet je <laughs> toch, hè? Nou, goed, in je geval, vanmiddag om vijf uur bij uh, Pavloon de Lasha. Gezellig. Nou, Morgen dan, uh, gaan we ook naar de Kennemer uh, en dan hebben we zondag hebben we weer jazz. Want dan namelijk uh, begint het, uh, het seizoen voor jazz in Zandvoort in Theater de Gocht. En dat wordt geopend uh, door niemand minder dan Margie Barnes. En zij treedt op met, uh, met een trio met uh, Rob van Bavel, Mark Schenk op de drums en Erik Timmermans op de contrabas En uh, waarschijnlijk zegt de naam jullie wel iets. Ja, weet, je nou wat zo, weet je wat nou zo leuk is, Joop? Ja. Ook aankomende zondag hier bij Zandvoort Jazz... hebben we Erik Timmermans ja. te gast. Ja. En die komt ja, alles vertellen over het uh, programma in de, in de krocht. Dus daar dus zal ongetwijfeld gesproken worden over Marjorie Barnes. Ja, maar die Marjorie Barnes, die naam die komt mij bekend voor. Ja, Oscar Harris. Ja, Oscar Harris heeft ze gezongen. Zij heeft in de Fifth Dimension gezongen. Ja, ja, ja. En de stem hebt die vrouw, hè, Joop? Ja, uh, ja, ze werd uh, echt uh, uitgekozen uit, uit uh, iets van 111 zangeressen. Ja, oh, vind ja. je het gek? Ja, ja ah. dat gaat je door Mergen-Bee ja, niet stemmen. Oh, prachtig. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ze wil ervan. Ze ja. heeft zelfs met frekse Sinatra gezongen, wist je dat? Ja. Als anderen het gras door je voeten weggemaaien, Daar ben ik nu klaar. Nee hoor! Ga maar lekker door hoor! joh. Ja, gewoon doorpraten! Oh, Nou, daar heb ik nog eentje dan, maar dat is ja. meer uh, eigenlijk uh, voor uh, mensen die van dans houden. Want uh, zondagavond om uh, half negen is het openingsbal van de dansschool van Rob Dolderman, dat is in Theater de Krocht. En het is altijd ontzettend gezellig, hapjes erbij, drankjes en uh, lekker dansen, voetjes van de vloer. Ontzettend gezellig. Als je er zin in hebt, ga je er lekker naartoe. Uh, ik niet. Want ik moet er eens anders naartoe. Maar dat is weer wat anders. <laughs> ik, heb, ik heb altijd ja, gewoon, niet dat jij zo. Is, is geen stijl, Joop. <laughs> stijl is geen stijl, zegt Charles. <laughs> en ik heb altijd zo lekker licht dans, Joop. Ja, ja, ja, ja, ja. Lekker op je tenen dansen. <laughs> ja. Nee, ja. nee ik, ik heb een hekel aan het dansen, jongens. Ik nee. vind het drie keer niks. Ja, ik vind het ook niks. Nee. Nee. Ja, zonde. <laughs> hey, maar uh, ja. dit was het. Ja, ja, meer heb ik eigenlijk niet. Nee. Dansen, want ja, ik, ik, ik heb dat heel verhaal gemaakt voor het KLM Open. Ja. Oh. Uh, uh, uh, uh. Oh. Uh. Dat is nou jammer. We kunnen klaar maken om nog kaarten te kopen, want er zijn nog kaarten, uiteraard. Ja, ja en uh, voor de rest gebeurt er gewoon niks in het dorp. Nee. Nou ja, dan kunnen ze allemaal gezellig naar CFM luisteren. Dus dat is dan weer een ja, voordeel. Why ja. not? Ja. Ja. Why not. Hey, uh, hartstikke bedankt voor je bijdrage. We spreken elkaar maandag ja, ja. weer en dan gaan we terugblikken op het weekend. En, uh, Zeker. Ik hoop dat je een heel fijn weekend hebt. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend ook. Ja. Dankjewel. je wel. Jij ook. Oké. Okay. <laughs> dag Joop. Oké. Okay. Tot oh de volgende keer. Doei, doei. Oh doei. Oh Tot jo. de volgende. Oh oh dag oh. Joop. Oh. Jo. Tot maandag. Dat is eigenlijk een veel leukere plaat voor Toet. Is toet, Toet, Toet, Toet. toot, toot, Let's take our time. Just gotta get through this It's do do do do do do do do do Een veel leukere plaat voor Toet. Toet, toet, toet, toet, Ik was van de week op televisie bij Jeroen Pauw, deze dame. Miss Montreal. En dan valt me op dat als ze gewoon praat, dan stotten ze. Ja, dat is inderdaad zo. Ja, met zingen niet. En met zingen heeft ze er helemaal geen last van. Geweldig. Maar het is een geweldig mens en ze maakt hele leuke muziek, vind ik. Miss Montreal. En Toet, toet, toet, toet, toet, toot. Ik ken Steve Rowland nog in The Family Dog. Ja, die ken ik nog. En je kent Marillion ook. Ja, Nou, die hebben allebei sympathy eh, opgenomen. Ja. En ik heb van de beste stukjes van allebei, die heb ik aan elkaar geplakt. En dan klinkt het zo goed. Met zo'n pom? Ja. Now when you climb into your bed tonight. And when you lock and bolt the door. Just think of those out in the cold and dark. Cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love to go around. And sympathy is what we need, my friends And sympathy is what we need And sympathy is what we need, my friends, 'cause there's not enough love to go around. No, there's not. My friend And sympathy Is what we need And sympathy van de nummer Sympathy van Marillion en de uh, Family Dog, Steve Rowland en de Family Dog. Jawel, prachtig, prachtig, prachtig, prachtig. Uh, wat, uh, voor, uh, wat ik nog wel even wil vertellen, dat is misschien voor, uh, voor uh, spoorgekken wel ontzettend leuk, dames en heren, mm -hmm. uh, voor mensen die gek zijn van, van spoor en zo, uh, dan moet u dus echt wel 20 september, dat is zaterdag over een week, uh, moet u echt wel naar Haarlem toe. Want uh, dan bestaan de Nederlandse spoorwegen 175 jaar. En dat wordt in Harlem uh, gevierd onder andere. En er is dus een open dag uh, bij die fantastische werkplaatsen daar. Het is voor mij al een wens om daar... Uh, ik had daar de vorige keer al eens heen gewild. Toen kon, het, toen kon ik niet. Of wist het niet. Nu weet ik het wel. En ik ga er echt ook heen. Dat is ontzettend leuk. Dus de, de werkplaatsen van NetTrain. u weet dat is aan uh, de Amsterdamse Vaartse en de Oostvest. Geloof ik heet het daar ja uh, die, uh, die werkplaatsen van de NS. De, eigenlijk ook een beetje de plaats waar het eerste... Haarlemse station gestaan heeft. Uh, die zijn dus open. Van tien uur s morgens tot vijf uur... S middags. of vier uur s middags. Dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval... dat is natuurlijk de moeite de waard. Want dat is de uh, werkplaats waar al die treinen... Opgeknapt voor de, de, de, de oude treinen, die worden daar weer als nieuw gemaakt. En mm. dat is ontzettend leuk. Ja, en ik heb ook gehoord Ruud, dat dat heel interessant is voor dames die last hebben van de overgang. Ja, van de spoorweg. -overgang. De ja. Ja, niet te geloven met die man, dat is echt niet te geloven met die man. Kende uren over bomen. Ja, ja. Oké, okay, jij spoort niet. Maar dat, uh, dat, dat, is, uh, dat is duidelijk. Nee, dat is duidelijk. Oh ja, en aanstaande zondag is er ook nog iets... even een aanvulling, is er ook nog een interessant verhaal in Haarlem zelf. Ook mm -hmm. in Haarlem. Uh, op het Nieuwe Kerksplein is daar het Jopenfestival. En dat is een, een, een festival van muziek, straaltheater en alles wat meer zei. Uh, dat is ook leuk om eens even te gaan kijken. Aanstaande zondag dus uh, in Haarlem op het Nieuwe Kerksplein. Ja. Ja, dat is, uh, maar even gezegd zijnde. Hè? Toch? Ja, ja, maar wij gaan allemaal naar de krocht. Ik niet hoor. Nee, nou, maar ik wel. Nee, ik uh, ga daarheen, want dan loopt een Amerikaanse vrouw waar ik gek op ben. En ik raad nooit wie. <lacht> Even kijken, Ruud. Ik heb, ik heb voor jou nog een, een Beatle-nummer. Oh, dat is wel erg leuk. Hoor. En het heeft alles ook te maken met het programma in de kort, Want over een, uh, een week of wat, dan treedt Deborah G. Carter daarop. Ja. En uh, dat is een, een jazz die uh, zich gewaagd heeft aan Beatle-repertoire. Oh. Things we said today. Oké. Okay. We'll hey. Saturday, geschreven de Palm Card, die oorspronkelijk afkomstig uit de film A Hard Day's Night, natuurlijk. Hoe eh, heet deze dames, Jan? Deborah G. Carter. En oh, zij treedt de... op in de krocht in Zandvoort binnenkort. Dus uh, we houden we het programma in de gaten. Want, we uh, houden het in de gaten. We hebben aan het telefoon van uh, David Habig, dames en heren. Uh, die loopt uh, daar ja. rond in het prachtige gras van uh, de Kennermer uh, Golf and Country Club. Goedemiddag. Dag, David. Hoe gaat het met u? Ja, het is echt heerlijk weer. De, de toeschouwers zijn in grote getalen toegetreden hier. Hoor. Um, ik sta momenteel nog heel eventjes in het testcentrum, want ik moest heel eventjes mijn batterij weer opladen, want die was uh, al heel snel leeg. Oh. Ik heb vanmorgen meegelopen met uh, Wil Besseling, uh, een van de Nederlanders, een van de vele Nederlanders. Tien Nederlanders waren er op een gegeven moment in het, in het uh, veld. Um, ja. En dat ging eigenlijk best, best goed voor hem. Uh, daar moet een kanttekening bij gemaakt worden, want zijn, uh, zijn medespeler, Dubois, die ging echt uh, die viel op in negatieve zin eigenlijk, want uh, die, die staat nu op uh, plus 13. Dus echt uh, op één hey. op één heeft hij het helemaal verpest. Ow. Ja, precies. Um, ja, en uh, zo direct gaan we met Luiter mee. ...om uh, 13.55 uur vertrekt zijn flight. Oké. Okay. <lacht> en en uh, hoe, hoe staat hij ervoor deze, deze dag? Nou, uh, oh, oh, de luiterist die, die gaat beginnen op min 5. Uh, hij heeft daadwerkelijk wel wat, uh, wel wat goed te maken, hoor. Want uh, inmiddels, in gisteren stond hij nog bovenaan. Uh, hij was uh, de highscore van de dag eigenlijk. Uh, momenteel staat La op min 10, dus zelfs als Luiten het net zo goed doet zou, uh, als, als gisteren... dan is dat niet goed genoeg. Uh, wel voor de kut natuurlijk, maar uh, in principe... Uh, um, ja, hij, uh, we willen natuurlijk Luiten bovenaan zien. Dus, uh, hij zal Uiteraard. Eventjes wat hij zal eventjes wat beter moeten gaan doen dan, uh, dan gisteren. Uh -huh. Maar uh, is hij een goede doen? Uh, Redt hij dat, denk je? Of, uh? Uh, nou ja, uh, ik, ik, wat ik heb gemerkt gisteren is dat uh, Luiten echt profiteert van... Uh, veel uh, publiek dat voor hem juicht, ja. Hij vindt uh, uh, daar voelt hij zich uh, daar voelt hij zich vrolijk bij. Um, dus uh, en uh, nu begint hij. Gisteren begon, begon hij in de ochtend. Uh, toen was het nog rustig op de uh, op de Momenteel is er natuurlijk wat wat meer uh, wat meer publiek al aanwezig en die zijn er echt allemaal vooruit, hoor. Mm -hmm. dus, uh, zodra Luitens zijn flight start, nou dan gaat er een grote groep met hem mee. En uh, nou, We zullen zien waar het, uh, waar het heen gaat natuurlijk, maar uh, over al, het algemeen uh, doet hij het daar wel goed bij. Oké, okay, dus uh, nou, kwart, twee uur gaat hij van start. We gaan met dit programma nog een uurtje door denk ik. Uh, en, uh, dus we willen tussen twee en drie nog eventjes contact met je zoeken, kan dat? Hoe laat zullen we dat doen? Uh, is prima, even kijken tussen twee en drie. Uh... Ja, doen we rond half of zo. Rond half drie nemen we half even drie. contact, want dan uh, horen ja. we even precies hoe Joost Luiten het aan het doen is. Eerst prima. Oké, okay, nou, David, hartstikke bedankt voor deze update. En rond half drie, dan nemen we nog even contact met je op. Ja, tot zo. Tot zo dan. Tot zo. Hoi hoi. hoi. Nou, dan hebben we weer een muziekje van Sharon. Ja, natuurlijk. Uh, de KLM, KLM Open, die hebben blauwe vliegtuigen. Wij hebben witte vliegtuigen. De White Plains met My Baby Loves Lovin'. Uh, my White Plains. Ja, bekend van uh, When You Are King onderwijs. Ja, die heb ik toevallig gisteren nog had draad. Echt waar? Wat een toeval zijn. Ja. Ja, Dat is, yeah, wel, ja, is wel heel toevallig. Volgens mij heb je het afgekeken van mij. Dat zou best <laughs> <That> kunnen. Dat <laughs> zou best kunnen. Hé, oh. yeah. hey, uh, nou ja, um, uh, ga door. Ja, uh, ik bedoel, nou, heb je nog wat leuks? Ja, uh, maar... natuurlijk. Uh, het regent nooit in Californië. Ja. Albert Hammond. Nee, het brandt er wel heel erg vaak. Ja. <laughs> Is Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk. Never rains in California. Southern California. Southern California. Ja, nou, ja je moet het wel, wel goed zeggen, hè, want dat is dan denk in het noord californië is... En ik vraag me dan af, hoe lang gaat dat duren, dat het geen niet regent? geen idee. Nou, Paul Gerrick weet het, Hoe okay. lang? We gaan naar het nieuws en het weer van twee uur, en daarna gaan we nog even lekker door. Tot zo. But I ain't quite as dumb as I seen You said that you never intended To break up our scene in this way Oh, there ain't any use pretending me It could happen to us En, uh, gaan, ik zei het al, we gaan nog een uurtje door. Ik weet niet of Sharon ook nog blijft. Blijf je hangen? Nou, ik doen? blijf nog een kwartiertje hangen. Ga je wel nog een uurtje hangen? Nou, dat is gezellig. Dan nemen we straks wel afscheid van je. En de rest blijft natuurlijk ook gewoon. Dus tot zo!